Wij beginnen de zogerles 220 op de pagina Kuf samig waf 166. De tekst van de zoger zelf, de regel 3. We hebben nog kleine twee uh, paragrafen te gaan, kleintjes eigenlijk. Zonder, na, zonder uh, uitleg, uitleg, gewoon vertaling. En zijn we klaar met deze Mamar. Niet eenvoudige Mamar, Mamar um, die vergelijking trekt tussen uh, volkeren der wereld en Israël, en dat uh, de schepper is er is geen uh, in alle, alle dat bij alle wijzen van de volkeren is er niet iemand zoals jij, zoals de schepper en zo'n vorm van een polemiek so, maar aan ons is het, ligt het wel om aan om ons wel ontvankelijk te maken, zowel voor maar, ...maar voor artikelen, uitspraken, artikelen, paragrafen... ...die ons liggen en die ons niet liggen. Er zijn sommigen die bijzonder treffend krachtig zijn... andere die lijken ons dat het wel een beetje een bedekte termen werkt... Het ...op ons en verhuld is. En daarbij altijd denken van of... Uh, je in herinnering brengen dat we hebben twee delen in onze kilim. Kilim, die um, of twee stadia, een stadium van verhulling en dan onthulling, verhulling, onthulling. So, de zo, zo haar ook bij ons zo uh, onzichtbaar bewerkstellig bij ons deze twee stadia in het bevatingsproces. En passen we ons gewoon aan zonder daarbij. Oordeel te vullen, waarom is het zo en waarom is het zo. Maar wel erbij zijn, dus, boven het verstand en niet onder de verstand. De regel 3 Ot, kuf, samig, zijn. Awal, bachol, gachme, jaguim. O, mal, Maar, en hij citeert de zoger bij alle wijzen van de volkeren en in al hun koninkrijken, dus zoger neemt het dat vers in oogenschouw. Punt. Hij is na na besifri Basifri kadmai vier. De non Mesarion Wehajaalin de it pad kan it pad it pak dan al mil de alma. Opak het lehole had de fijf lemabet avidna manhude it de abit shum had minehu kamuch begin de ant rashim zes beluvia wat de mikkelen. Hij is kachana. Ik heb gevonden in de oude boeken, zegt hij, in de vorige boeken, vorige van vorige van vroegere tijden, van vroegere boeken misschien, je zeggen. De inon vier Misharin dat uh, dat zij zijn dat die uh, misharin, dat die leegresharen, hemelsleeg, of zo, leeg, en de leeg, Krachten leeg, engelen afalpid leeg, leeg, leeg, Pak leeg, leeg, leeg, leeg, aan, aan hen werd opgedragen. Alle dingen van de wereld. op kijk het gaat. En elk heeft uh, zijn eigen uh, daden te doen. Of er aangesteld is over zijn eigen uh, doen wat aan hem is. Dus gegeven werd. Maar hoe die... Ibit, de abit, shum, had hukamocha. Niemand van hen is er die uh, uh, kan doen zoals jij dat kan doen. Hashem. Begin de ant Rashim bij om omdat jij steekt, steekt je uit, zo kunnen we dat vertellen, uh, in jouw verhevenheid. Zes. We Rashim be beafdeh en jij bent uitgestekend, ij steekt uit in jouw daden van allen. Punt. We dahu mee een kamocha Hashem, man zeifen, stim akadisha, kadisha, de jabit kamocha. Ila vitata, we, we had dame lach, behol of the Ah de Malka Kadisha Shamaymva arts. Zes, Vidahu, and that is what his grave is that. I natura mea cameo hashem, we is a solosia shem. Man who we is that. Dus over wie gaat het, over wie, wij zeggen gewoon Hashem, wij zeggen dat, over wie wordt het gezegd, over wie zegt men dat het niemand is als, als, als jou. Hij zegt, hoe? wie is dat? Zeven, en de is ook een antwoord zelf. Vraagt zelf en zelf geeft een antwoord. Tim akadisha, die verborgen helige. Satima Kadisha. Zo uh, so te zien lijkt het op het hoofd van de Arihantin. Want het is like the, uh, Satima, zie? Satima betekent verborgen. Dat is net zoals Chogma die verborgen is. Dat is de Chogma van de Arihantin. Satima Kadisha. Mm -hmm. De Yabit. Wilahave die doet en is als jou, als jou boven en beneden. We hebben Dame Lachpakol en die lijkt op jou of gelijkt op jou in alle daden van de Malka Kadisha, van de Heilige Malchut. Shamaim waren de hemel en de aarde. Ja, want alles komt van die Arihantin, En ook de hele reding, alles komt Dan Natuurlijk, alles komt van de Atik, maar wij zeggen Arihantin, Want uh, Atik is, als het ware afgescheiden, Atik is, is tussen schakel, tussen de eerste Zimtzum en de tweede is eigenlijk uh, tussen de Adam Kadmon en Atzilud en de andere wereld. Dus Atik is, is ja, net zoals so. Yeshua stamt ook van Atik, het ja, hoofd van Atik, zijn ziel. En daarom zie je ook Yeshua... Ja, het is net als mens. Ja, net... Wat betekent net als mens? Het is net als die gedrag zich hier op aarde kwam die en hij gedragt zich als mens. Dus hij heeft een lichaam en bewijzen van spreken... Dus, met andere woorden, eh, gedraagt zich naar de tweede simsroom. Ja, net als de drie kilim, zo net als hier op aarde zijn. Daarom konden zij ook hem niet, niet herkennen. Ja, dat is gewoon, kijken ze gewoon met aardse ogen. En ze zagen dat wel een, uh, met hun aardse ogen. Ze konden dat niet zien, de tweede kant van hem. De kant van de atik, van de verheven. Die verheven is boven alle... alle Werelden absoluut Brijaïtseraya SA En dat is wat hij ook zegt: dat. dat is de uh, Satima Kadisha, dat is de Arihant Bin, volgens mij. We zullen zien, misschien vertelde hij ons dat, maar volgens mij is het wel zo. So. Maar dan doe je dan de uh, Arikantwin, omdat ja, van hem komt alles in onze wereld, onze wereld in Atik wordt als het ware apart gezien, dat uh, apart staat van de, deze lagere werelden van de, uh, die stammen van de Tweede Tzimtsoen. Duidelijk. Tweede Tzimtsoen is, wat we hoe kunnen we het Tweede Tzimtsoen uh, kenmerken? Ja, dat is uh, de. Uh, de werelden en alles wat ertoe behoort, waarbij de Malchut is opgestegen naar de Bina. Ja? En uh, da, da, waarbij dus alles wat afgeleid is van uh, volgens de Tweede Simpson heeft alleen maar drie kilim. Dat is de Tweede Simpson, alleen drie. Ketter Gogma in Bina van de kilim. Maar de onderste, onder de tabur hebben we niet. Uh, natuurlijk, die zijn wel, maar, maar geen, geen uh, mens op aarde was is, of zal zijn die uh, tot de Gmartikun deze twee onderste kilim, dus onder de tabor, zal licht daarin kunnen ontvangen, helemaal als in zijn innerlijke kilim, als in de kilim van boven tot de tabor. Niemand kan dat dus wat we daar ontvangen, wat we leren ook in de uh, Prietschaïm, we ontvangen daar schittering van de Bina, van, van de, als oormakie, we kregen daar ook uh, schittering van, uh, wat we noemen dat, de Lavouche van de Nehi, net, net zo goed is, soort van de Bina, als uh, hashmal. Op deze manier komt wel daarin natuurlijk steeds meer van dat, van deze, zo'n bescherming, et cetera, et cetera, maar, maar niet, niet als designer toch wel, uh, tot de Gmarticon, is het, is het, kijk, okay, wat geeft ons de Bina, het is net of de kilim van de Bina zijn, die geeft ons en de Mogen en de Bina, via de Zerenpien, natuurlijk, dat wij daar kunnen wel wat uh, ervaren, maar het blijft wel zeker uh, tekort. Maar het is wel zo so op, de, so op deze manier. Werken wij, we, moeten wij 6000 jaar, 6000 stadia van correcties doormaken. Dat was de wil van Hashem. Je kan zeggen, waarom is het zo? Het was op deze manier. Uh, zullen wij ook bij de Gmartikun helder inzien. Dat de betere constructie, het betere doel, de weg, de betere weg, zou absoluut ondenkbaar zijn om op het, op het andere manier dat te doen. Het is een geniale, absoluut geniale manier hoe Hashem zijn wereld heeft geschapen. En dan moeten we natuurlijk schrikken daaraan en niet proberen verwijten de ons steeds schikken daaraan en daarmee verkregen we juist onze identiteit, ware identiteit, onze kilim, uh, vre vreugde, vervulling, uh, alles wat, uh, wat hier ondenkbaar is binnen het verstand. Binnen het verstand kunnen we het nooit halen. Acht. Naar de punt. Aval inon, Tohu, we, gaan hem, Bar Joilu. Maar zij zijn, zij, al die krachten, die, is die in vergelijking met, met hem, zijn als Tohu. Zoals so Tohu staat het in het begin van het oranje: de aarde was Tohu en Bohu En De aarde was leeg en woest en ledig, zo vertelt men dat en zo zegt hij dat zij zijn als het ware als niets en hun kan je zeggen en hun aangenaamheden zijn bal yoilu, betekent nutteloos nou natuurlijk niet nutteloos maar in vergelijking met Hashem is het net als nutteloos Bekoorts abrihu neigent ktiiv brishit, baraalo kim vigo mer. Bemalhu tam ktiiv aharitsa Heeft tohuwa. Hij geeft ons geweldig, toch nog geeft ons zo'n vergelijking van twee versen. De ene gaat over akados bruhu, dus de schepper, de de eeuwige, en de andere gaat over over de euh, hun koninkreken, oftewel de, of de, de, de krachten van de koninkreken, etc. Dan zegt hij dan, Bakutschabri Hoektief, ten aanzien van, uh, over, des, over Akadosh Baruch, of ten aanzien van Akadosh Baruch, hoe is het geschreven, de regel 9 Brishid Barailokin, in het begin, in het begin, in, in de begin, zoals we dat vertalen, vertaald is. In het begin schiep Elokim grinnend of de eerste drie woorden van het Torah. Dat is um, slaat over Akadosburg. Op Bim en wanneer men spreekt over hun koninkrijken en het woord mal goed al treffend is, Malchutam betekent koninkrijk. Betekent we weten dan dat het mal goed is, dan is het getzum, Dus en, uh, dan is het niet volmaakt. Daar is het geschreven. We hares dat toge we wogen? Ook daar in het scheppingsverhaal. En de aarde was uh, le hoe zeg het? Le woest en leidig, zoals men dat vertaalt. Gewoon klassieke vertaling. Maar dan betekent woest en leidig. Ja, deze mal goed is dan. Tot de kmartie is, kan je zo zeggen. Het is woest en leidig. Het ontvangt wel maar dan uh, niet in haar eigen kilie, maar daarom zij op zichzelf is als het ware voesterleiding. En de taak van de mens, omdat steeds brengen, naar op aarde brengen, al die vonken van het hele gedraaid halen uit zijn eigen klippot en daarmee brengen wij ook een stukje, een stukje bij, bij de correctie van deze magot. We gaan naar beneden, de Hasulam, de linker kolom, de regel 4. De referentie van Ot, Kuf, Samach, Zijn, Awal, Bachol, Chachme, enzovoort. Ik ga dat direct vertalen, want het is een vertaling met wat kleine toevoegingen die kleine toelichtingen, die toelichtingen van de Ot zelf. Alleen vertaling, hij geeft hier geen commentaar, ook interessant dat hij dat, dat niet geeft, ook dat is een belangrijk gegeven, ook daar, daarvan kunnen we leren waarom, lijkt het wel ons dat dit wel moeilijk te begrijpen is, waarom gaat hij ons, toch, ons dat niet uh, toelichten, en soms is het zo dat hij geeft geen toelichting, maar later wel, maar hier is het de laatste twee, twee, uh, paragrafen, en beide zijn zonder, eigenlijk zonder toelichting, en dan eindigt de, de mamar het is aan hem, en wij zien waarom dat zo is dat kan wij ook veel leren waarom hij geen toelichting heeft gegeven as-solam awal bachol vijf chokmei bachol malchuta, maar in alle, bij alle wijzen van de volkeren, en in al hun koninkrijken, wat zat ze, wat vrij ik vond het, vond ik dat, in de boeken van de eersten. Hele, zie ik wat je zegt ons, hoe hij vertaalde. dat, ik had gezegd, volgens de zoger dat in de vroeg, vroeg, boeken van de vroegere tijden, je, maar kijk nou hoe geweldig uh, hij toch wel geeft ons in de vertaling, geeft ons in de boeken van de eersten. En we hebben dat geleerd, herinner je nog? We hebben dat geleerd bij Ari in de bij pre dat Ari zegt, Ari gedroeg zich, Ari deed, uh, vervulde de Torah alleen naar de manieren zoals de eersten hebben dat gedaan. Niet, niet de laatsten, de laatsten beginnen al, uh, vanaf de zesde eeuw laten we zeggen, dus na de Talmud, en die ook Ari dan uh, uh, zegt, Ari zegt gewoon le uh, heel uh, lekker herinneren we dat geleerd? Dat Ari zegt dat die die die, die laatsten, het is begin van de zesde eeuw van onze jaartelling, hoor, die kunnen niets, zeggen, die begrijpen niets, ze begrijpen geen geen begrijpen ze zeggen dat, ze begrijpen absoluut niets zoals men dat zegt. Uh, ...van de verbondenheid, de einduidige verbondenheid tussen de wortel en de tak. Dus, de, ze hadden wel allerlei uh, gebeden gemaakt, allerlei hymnen, uh, no, noem maar waarop. Uh, leden uh, die ook opgenomen werden, waren in de Sidoer, in het gebed, gebedenboek. En toch had hij zeggen, nee, dat moet je niet zeggen, want dat is alleen maar... Uh, ja, het, is, het, het heeft niet de, de verbondenheid, je kan het niet doorheen komen door, aan, aan Hashem, door die uit te spreken. Dat is misschien goed voor een theater, om in synagoge uit te spreken, maar niet, jij moet het niet doen, want, ja, Ari zegt, want, nee, alleen die gebeden die de Rishonim, de eerste, hadden opgemaakt, de eerste betekent dus dat, eh, tot pak weg de, de, misschien 500, sommige waren nog 300 ongeveer van deze, van deze jaarteling. Nou, de rest niet, de rest al, al kon niet meer deze verbanden zien. De rest heel, ging niet, ik zeg niet dat zij, dat zij uh, leugenaars waren, nee, absoluut niet, Want niet, je niet zou denken. Maar de kracht, oorspronkelijke kracht, de kracht die verbonden... Die ver, van de verbinding met Hashem hadden ze niet meer. Heerlijk. Zij konden bijvoorbeeld, bijvoorbeeld, let op, uh, voor de Talmud, ja, Talmud begon, begon, begon men schrijven ongeveer in de derde eeuw, tot, de tot en met de vijfde eeuw. Dus derde, dus tot en met 500 werd de Talmud geschreven. Ja, vijfhonderd, klaar. Was, was klaar. Nou, daarvoor de Talmud waren Tanaim. Dat, een, dat, is, dat zijn de Ary, dat zijn de eerste, dat zijn degene die dus ook eh, Ari ons vertelt dat die zijn dus, die moeten wij volgen, want die hadden deze oorspronkelijke kracht van Hashem. En aan hen interessant is dat aan hen werden ook wonders ge, uh, ges, ge, gebeurd, aan hen. En interessant is dat in het Talmoed, de grote Talmoed geleerden, zo'n goede wijze, maar zij zeggen. Aan ons gebeurt er, gebeurt er, er gebeurt er, er gebeuren geen wonderen aan hen. Heel, waarom niet? Omdat zij al zoveel zo intelligent zijn. Zoveel met hun hoofden werken. dat Er komt niet meer door. Zij ontvangen natuurlijk van Ormakief. Maar niet direct, niet rechtstreeks van de Heilige geest. Heel, dus daarom Aris gezegd, neem van hen moet je niet uh, zeggen wat zij hebben gedicht. En daarom, wat wij hebben nu onze SIDOR, wat ik aan jullie doorgestuurd had. het is alleen maar een, een, een raamwerk, of zo zeggen het. een klad, een, een klad, zeg ik, dat? een kladpapier papier, als het ware, een, een beetje zo'n, uh, iets wat uh, uitgang, uh, bulk. En daaruit gaan we dan, sorteren, dingen weghalen. Yigdal elokim ga. Het is zo'n mooi gebed. Allemaal, gaan, allemaal zeggen ze. Yigdal elokim haai. Dus groot is de. Uh, elokim is leven. Dat is allemaal spreken ze. Dat allemaal, dit, dat gebed. En ik ook. Yigdal elokim haai. En ze zingen daarbij. zeg geweldig. Ik ken het uh, zo goed. Maar Ari zegt. Vergeet het. Het is prachtig, het is mooi. Het is geweldig voor een, bijvoorbeeld, je uh, kan het geweldig bijvoorbeeld in een theater, uh, ja, of oh, in een theater bijvoorbeeld uh, reciteren, uh, weet het, uh, vo voorlezen of zo een beetje, ja, een artiest kan het zeggen en zo. Maar het komt niet doorheen, het komt niet aan de Want oh, men, men krijgt natuurlijk, wordt men warm, als men dat zegt. Psychologisch, ik vind men kiek, kick, er zit wel veel, esthetische waarheid daarin. Er zitten veel meerdere meerder dingen, maar niet direct dat het direct komt. Het heeft een boord, een gaatje door in de hemel, dat het direct uh, eenduidig verbonden is, net zoals een draadje tussen jouw hart en de plaats wat afgebeeld wordt of van in dat vers of zo so, of in dat in dat bepaald gebed. En dat is wat hij zegt ook ons, die, wij zien het wel, dat ook Shimon Baruchai zegt het ook, dat heb ik gevonden, zegt hij, in de boeken van de eersten. Asher hem, am, am wat ze dat zij zijn, deze waar hij het over heeft, die, die de krachten, dus, van dit van die, die koningrijken. Hij zegt, dat dat zijn de, eh, uh, legers, hemel, in de hemel, legers, wat ze wouden, ook dat, we gaan ook, met zo'n kampen, Godel, in goddelijke kampen, dus en de legers die boven zijn, zeven, waarvoor pishe hier, vkadoe, en en ondanks het feit dat zij aangesteld waren, kregen een tak, ieder, over kwesties van de wereld, aspecten van de wereld. Uh, acht, weet siwalach lechollegaat la avodato, en het werd opgedragen aan ieder van hen om zijn werk te doen. wie is dat die? Zal van hen doen, geen niemand van hen, geen één zal van hen doen wat jij zou doen, zegt hij. Hashem, kamocha, zoals jij, zoals jij, niemand kan het doen van hen. Kin Mikulam, omdat jij bent, euh, jij steekt het zo geweldig uit in jouw kracht in jou uh, en ook in jouw daden van allen. We zeggen hoe 11, en dat is wat geschreven is dat, van wie is als jou, als jij, Hashem. 11 naar de punt. Mie hoe hasatu makadosh lemala, u lemata yekamocha. Wie is... Uh, die verborgen heilige, verborgen heilige, Hasatoum boven en beneden, die zou doen of die zou zijn zoals jij. Twaalf. Kijk, wat een hulde aan Hashem, wat, wat leert het ons om Hashem, de, de Gadloed, de grootheid van Hashem steeds uh, onder ogen te hebben, steeds, Plaatsen, Hashem boven alles. We hier domelacha, en, so, en die op jou zou so kunnen lijken. Bachol maasei, amelacha kadosh, dertien. Shabashamai movarts. In alle daden van de koning, van de heilige koning, die in de hemel en op de aarde is. 14 Avalhem to. We had, we ha we gaan met hem kool bal, ja, Hier is het, zie ik dat, het derde woord voor het einde van de regel. Dan staat het kaf, lamet en in plaats van de kaf moet het bed zijn. Zo'n beetje onderaan, zo'n so maak je een bed van. Bal, bal, bal, dus bed moet het zijn, ja? Um, ja. Dus, waar hem toch zegt de zorg: Maar zij zijn toch Zij zijn als het ware woest ofwel niets. We gaan modeën hem, en hun aardigheden of hun aangenaamheden uh, nutteloos zijn. Punt. Zie je wat hij ons zegt? Laat staan dat wij over mensen kunnen, dat wij over mensen uh, uh, zo hoog gepet hebben, over een mens. Welke mens? Welke mens ooit? Wat is of zal zijn tot degmarti waarover jij een so hoge, so, pet so zou hebben? Alleen Yeshua, alleen Yeshua is de enige die het is framed. Dus toen ik twaalf, dertien jaar geleden, toen ik er dat Yeshua opent, zo bij deze gelegenheid, dat ik he, dat jullie herinner, dat ik toen ik de uh, deed. De, de, dat ik had nooit in mijn leven voor iemand gebogen. Of, uh, of nooit voor mijn leven had ik allerlei bazen of wat dan ook. Maar ook van binnen mijzelf had ik nooit, uh, plat, kwam ik nooit plat te liggen voor iemand, voor de machter, machthebber in, in deze wereld. Ik moest wel aanpassen in mijzelf. Dictators in Rusland of daar of daar, doet ik niet toe. Of geestelijke uh, uh, dictators, van eh, die rabies die willen dat jij dat doet, alzozei, ik doe het en doe het net zozei, follow me. Eh, I that, uh, had ik nooit dat gedaan. En dan alleen voor Yeshua voelde ik opeens dat Hij heeft mij genomen. En dat is genomen te worden door Yeshua, het is als jij durft. Om jezelf over te geven aan Yeshua volledig. En natuurlijk is het niet volledig. Natuurlijk kom ik ook tekort aan, aan de kracht van de overgave, van het liefde voor, voor Yeshua. Want via Yeshua, want zonder Yeshua, waarom Yeshua? Want zonder Yeshua zou ik niet weten wat liefde is. Zonder Yeshua zou ik niet weten wat de schepper is. Zou ik niet ervaren van de schepper is. zonder Yeshua? Yeshua heeft mij dat gebracht. Jij kan leren in de Torah al je leven. Ze leren in de Torah al 37, 100 jaar of zo. Ja, tot de Torah, de Torah is gegeven. Ja, 37, 100 jaar. Vind je bij iemand, vind je een jood die in de wereld die genade weet, die liefde kent? Absoluut niet. Alleen Yeshua. Duidelijk, geen, oké, okay. Ari, Ari was ook verbonden met Yeshua, Shimon Barichai was verbonden met Yeshua, en daarom is het een lijn, waardoor we dat, dat allemaal ervaren en opnemen dat aan, aan onszelf. Maar kijk naar nou wat hij zegt ons, dat de, zelfs de, al die engelen en al die, die krachten in de hemel, dat die zijn als niets, in vergelijking met jou, die zegt, met Kamocha, met, met Hashem, nou, laat staan dat, dat de mens van vlees en bloed met die vier stadia van de wens om te ontvangen voor zichzelf. geen ander was op aarde dan dat. Dat die, dat die uh, niets van niets, van alle niets is. En dat is bijzonder belangrijk, belangrijk dat jij dat goed opneemt in jezelf. En geen. Uh, niet, gaat niet natuurlijk de ander, zeg ...keken naar een ander neerbuigend... Nee, dat is absoluut niet... ...want uh, ben, je, ben je beter... ...het is juist omgekeerd... ...ik voel dat... ...jij moet het ik wees, zien, juist zien... ...dat jij bent nog erger dan de ander... ...want de ander is, nie, is niet bewust... Dat van, ...van zichzelf... ...dat hij dat absoluut niets is... ...de wens om te ontvangen voor zichzelf... ...maar jij wel... ...dus dan moet je wel zeker dat zeggen... ...ja, ik ben, ik ben veel erger aan toe... ...dan alle anderen... Het moet wel waar, waarlijk zijn. En dan kan je verbinden met Yeshua. Alleen Yeshua is dat waard om de wens om te geven. Alleen aan Yeshua kan je zeggen, Mieke moche. Want of je dat zegt aan de schepper, of je zegt dat aan uh, Yeshua is precies. Als je zegt tegen hey, hey, Yeshua, dan is het is is net of je spreekt tot de kracht die... ...zijn oorsprong heeft in, de hoofd van de, in het hoofd van de Aatik. Kijk nou, hoe, hoe, hoe hoog pak je dan dat? Ja, of jij spreekt over de Aatik zelf, het hoofd van de Aatik. Of jij spreekt over de kracht, ja, die eh, komt van de Aatik. Dat is precies hetzelfde. Of jij spreekt van de schepper... Ja, van de vader van Yeshua. Of je spreekt van de zoon die komt van de vader. Is het dan nou een verschil? Kan men altijd ontvangt de, vader, de zoon net zoals de vader, omdat hij, is, hij komt van, van de vader. Men altijd kijkt op de, naar de zoon van: eh, kijk nou, hij komt van die, van zo'n vader. Nou, zo so is het ook in het geestelijke dat wij weten: Yeshua komt eh, onvergelijkbaar met. Met welke mens dan ook hier op aarde ooit. En zal ook nooit zo iemand zijn, deze kracht. En dan is dat wel absoluut de moeite waard om, om plat te gaan liggen voor hem. Van binnen natuurlijk, niet comedie doen van buiten, dat men dat. Maar van binnen plat gaan liggen voor hem. En helemaal vervuld, gevuld zijn van als het ware, als het nodig is, helemaal met tranen bedekken jezelf, vol van tranen en van een bewustzijn dat van onze onvermogen om, om lief te hebben. Duidelijk. En zonder liefde is het geen wereld, geen, geen leven. Het is, uh, het is niet, niets waard om dan om in deze wereld te blijven, alleen draaien om. waar draait alleen om. Uh, om een beetje. Uh, ontvangen, een beetje dit pakken, daar pakken, dat pakken, dat pakken. Alles is nodig, maar. in de kern van jouw diepste, diepste, diepte, diepte. moet alleen deze over. overdonderende liefde zijn voor. deze kracht van Jezus. Alleen dat geeft de absolute hoop en de absolute eh, zekerheid ook, niet alleen hoop, maar ook de absolute zekerheid in elke toestand, in de, vers de meest verschrikkelijke toestand, kan het ook eh, geeft het de absolute zekerheid van de overwinning, overwinning op deze monster, de wens om te ontvangen voor zichzelf. Maar hem Ja, maar zij zijn, toch, zij zijn, als niets en al hun en hun uh, aardigheden, hun aangenaamheden zijn nutteloos. Maar de Heilige gezegend is. hé, hey. uh, zoals het geschreven staat, Brigid Barailokin. Over hem staat geschreven: eerst schiep Elohim, dat is de Hashem, hij schiep de wereld en de aarde, de, de aarde en de hemel en de, de aarde, enzovoort. Terwijl over de koninkrijken staat geschreven, ja, van degene die stammen van de malgoed, dat is, Waar het zei dat ook en de aarde was uh, woestenleidig. En nog een klein oot, kleine oot, uh, bovenaan gaan we naar de regel, Kien, in de tekst van de um, Zohar, Ot kuf samych het. Amar Rabbi Shimon, lehevraia, bnei halula, da, kool had minichon ikašet, Elf kashuta, had lekala. Amarrabi uh, Oud Kufsamig het 168. Amarrabi Shimon. Rabbi Shimon zei legevraai aan de gemeenschap, aan zijn leerlingen die eromheen waren. Bnei Halulada, de zonen van deze bruid. Het bruid is de Malchut, oftewel de Shavuot, in de Nacht van de Shavuot, was het. Uh, zowel de Nacht van de Shavuot, herinner je ook de Nacht van Shavuot, als de hier als alle 6000 jaar, worden ook gezien als bruid, die zich opmaakt voor de Gmartikun, wanneer zij dan onder het Baldekein zal komen in de Gmartikun, met de Zeer uh, de zonen van deze bruid. Kol gaat, kon, ieder van jullie. Je kashet kashuta had leku, leku, lekala. Laat uh, een, een versiering opmaken, één versiering opmaken, voor die bruid. Elf, naar de punt. Amar la Rabi Lazar, hij zei het tegen zijn zoon, tegen uh, Rabbi Lazar zijn zoon. En hier staat een punt. Ik kan hem um, weghalen. De tweede punt, halen, alstublieft weg. Have Nivza, Nivza, de lekala de volgende pagina de regel eer 1 van de zoger de ha lemach, lemachar is taken. kad yaul chupa beinon sha, shirin vishaphin de jahvou la treibnei heichala lekaima kame we keren terug naar de vorige pagina Amar de laatste regel van de regel 11 van de tekst van de zoon. Amar, Rabbi, Nee, dan nou, na nou de dubbele punt. Hav, dus hij zegt tegen, zij tegen, zegt tegen zijn zoon Rabbi Elazar: Elazar, Hav geef Nivzavza, geef een geschreven geschenk aan de bruid de volgende pagina, de eerste regel, de halen mag haar, want euh, tegen de dag van morgen, is zal hij haar, haar zien, hij zeer Kad piende. lechupa, wanneer men haar zal brengen onder het baldakijn bijna shirin we met deze liederen en lofzang die Avula beneden die zij ge zullen geven de zonen van de, de zonen van de zaal de zonen van de tempel lekaima kame zodat so jij zal staan zodat so jij zal voor hem staan dat is Bnei wordt genoemd, worden genoemd. De kabbalisten, onder de grote kabbalisten, noemen, noemen zichzelf of Bnei de zonen van de zaal, van de troon, de zonen van de, van de tempel. Dat is waarom het christelijk ze eh, bijdragen aan de wederopbouw, het wederopbouw van de tempel de derde tempel, de tempel niet van handen en voeten, niet gemaakt is door met, met handen van de mens, dat die uh, weer opgebroken zou kunnen worden, maar de eeuwige tempel, waarover Yeshua had gesproken, en voor Yeshua had ook natuurlijk uh, Jezus daarover gesproken, en, uh, maar met de komst van Yeshua was het niet meer nodig, al die tempels die, die uh, van beton of van, uh, aard, van aardse materialen, was niet meer nodig. Daarom was ook de tempel opgebroken. Natuurlijk ook door de zonden, maar eigenlijk was het niet meer nodig, want Hashem wilde dan aan de wereld laten zien... In de eerste instantie aan zijn volk dat vanaf nu is de plaats van de tempel verhuisd naar het hart van de mens. We hebben niet meer nodig al die, al die shows. Het was nodig allemaal die shows daarvoor, want de mens was anders. Was voor Yeshua, voor de komst van Yeshua was de mens de massa-mens. Die moesten wel, wel de show hebben. De show ver, ver, verving voor hem de, zijn eigen werk. Duidelijk. Het was geweldig. Het werkte wel. Dat toen de tempel was, dat zij bijvoorbeeld iemand zondigde. En die, die pakte dan naar de zonde. Die namen twee duifjes. Of als hij dan meer geld had, meer uh, had. Dan nam hij dan bijvoorbeeld een lammetje of zo. En die bracht het naar de tempel, naar Jeruzalem. En dat, natuurlijk werd het hem vergeven. De hele het hele manier van het brengen van het lammetje en dat, hoe dat de priester legde zijn hand op, dit, op dat lammetje, op het hoofd van het lammetje. En dat, de mens moet ook dat hand leggen. Dat is een heel speciale manier. Omdat het is heel geweldig om dat ook te leren, maar uh, het is allemaal geestelijke. Uh, uh. Zij wisten het op deze manier om, om ook de zonden af, als het ware, te af te brengen, de mens daarmee te verzoenen met Hashem. Maar dat was alleen geldig, alleen voor de komst van Yeshua, want vanaf de komst van Yeshua was het niet meer nodig. Hashem wilde niet meer... De mensheid kwam al tot de ontwikkelingsfase van persoon, de persoonlijke, uh, het persoonlijke werk... Dus een mens heeft vanaf Yeshua goed opletten wat ik steeds probeer te zeggen. Hij heeft niet nodig, nog synagogen, nog de tempels, nog Rome, je weet het, nog uh, de plaats van uh, Jeruzalem, daar waar natuurlijk alles blijft heilig. Want uh, uh, wanneer de derde tempel zou komen, wat dat betekent, dan natuurlijk daar is het wel de, het epicentrum naar de kracht in Jeruzalem. ...voor uh, de uh, hele wereld... ...en Rome, of daar... ...Vaticaan, bijvoorbeeld daar... ...Rome, daar de plaats... ...van, hoe heet het... ...Petersplein, Petersplein... ...of zo, ook dat is natuurlijk... ...heeft zijn eigen... heilige plaats... maar ten opzichte... Ten an aanzien van de... ...niet-Joodse... Uh, ...wereld, ...maar so, allemaal allemaal zijn dat uh, het zinnebeeld het van de ware tempel. De ware tempel is alleen maar in het hart persoonlijk, in het hart van elke mens. Dat is het enige. En dat is dan, uh, dat is wat hij ook zegt. Benei hij ghalla, de zonen van de tempel. Zij die de tempel dragen in hun Harten die Zij die opbouwen de tempel, weder, weder opbouwen de tempel in hun harten. Ik ga naar beneden, nee, naar de vorige pagina nog, de linker kolom hassulam, de, link, de regel 17, Ootkuf samach -e het, de referentie van Ootkuf samach -e het, Amarabi Rabbi Shimon Weghula, ik vertel het direct, Amar Rabbi Shimon, lecha, Lechavarim, Rabbi Shimon zei tegen de kameraden letterlijk. Kijk nou hoe geweldig, kijk nou hoe geweldig steeds zien wat de zoger, hoe de zoger spreekt. Dat Rabbi Shimon, hij was de hoogste van alle. Ja of niet? Kijk nou wat de zoger steeds zegt. Dat Rabbi Shimon zei niet tegen zijn, tegen zijn, uh, leerlingen, oftewel die, die dus onder hem zijn, maar hij zei tegen zijn gavarie, tegen zijn collega's. Denk, Zie je dat wat hij zegt? Ook ik, ik, ik, ik heb u ook, ook gezegd, ook op de Russische forum had ik ook gezegd dat ik ook, ook uh, mijn groep of zo, onze die overgebleven was, dat uh, ik zeg niet meer dat het zijn mijn leerlingen. Ik zeg alleen collega's. Collega's, want ieder doet nu zijn eigen werk. Ieder bouwt zijn eigen tempel. Natuurlijk bouwen we allemaal een uh, gemeenschappelijke tempel, maar ieder, ieder, een, ieder, een, ieder van jullie bouwt zijn eigen tempel. En daar heb ik bijzonder veel respect uh, daarvoor, want ieder heeft zijn eigen tempel. Je moet niet bouwen de tempel die ik heb uh, opgebouwd. Dat kan niet. Moeten we niet uh, proberen... Andermans tempel, tempel probeer het op te bouwen. werk aan, aan je eigen tempel. Maar dat leren we, kijk nou tussendoor. Van Rabbi Shimon zei tegen zijn kameraden: allemaal, hij gaf aan hen allemaal lessen. Dat waren allemaal uh, gerenomineerde rabbi, rabbi, rabbis, van, maar dan, wat bedoel ik, uh, kabbalisten. De beste, de grootste kabbalisten uit aller tijden. Maar hij was. Hoogste van allen, en toch spreekt hij van hen, van hij spreekt tot hen, tot, tot, tot de kameraden, dus tot zijn collega's. Daar moeten we veel leren. Geen uh, subordinatie, zie je dat? We zien hier niet, ergens is er zo een pa zo'n pa, pa, pa, pa, pa, paus daar en daar ergens daar, en dat is allemaal. Uh, de hele hiërarchie. En hier is geen hiërarchie. Hier Alleen zij wel, zien wel dat ze helpen elkaar. Hij had tien uitgezocht. Net zoals, Om allemaal moesten ze. Iedereen had zijn eigen uh, ziel. En iedereen had bijgedragen. Om die samen konden ze de sferot volledig opbouwen. Daarmee konden ze de tempel hebben. Zoveel. Uh, persoonlijk, als in een hele kring van de tien van hun tien. Benei, hachatuna, hazot de zonen van deze bruid, malchut hey. kollegaat met hem, ieder van jullie, laat ieder van jullie je kashet, kashoet, een of versiering, versiering, versiering, versiering te maken, een versiering te maken voor de. Denk nou wat hij zegt ons. versiering maken voor de bruid. Welke versiering? Waarom zegt hij niet, iedere van jullie, laat iedere van jullie twee versieringen maken. Waarom zegt hij niet eh, twee? Iedere moet zijn eigen sfera Geven, als het ware, zijn eh, aan die mal goed brengen, omhoog brengen, zijn eigen, vanuit zijn eigen sfera maken, een, een pareltje, voor de malgoed om haar uh, voor te bereiden, uh, versieren. Dat zij dan de volgende dag, op de, de Gmardi dat zij ook, ook in de nacht van de Shavuot, dat is als, als beeld van de Gmardi dat zij voorbereiding voor op de Gmardi dat zij zo versierd wordt, siering heeft, en dan kan zij komen. Uh, onder het baldakijn met de zierenpin. Amal Rabbi Elazar benooid. Hij zei tegen Rabbi Elazar zijn zoon, de volgende pagina, de rechterkolom Hassulam, de eerste regel. Elazar! En, matana achat lekala. Er is dus één geschenk voor de bruid. Kijk, de macharie staat er morgen, de ochtend, de dag van morgen, zal je zien, zal, zal het, zal, zal hij gezien worden, zei Ramtin. Kies je had, kies je naastlechupa, wanneer wanneer ze, wanneer hij zal komen, wanneer ze zal komen naar de onderbalkane? Wanneer hij zal komen onder het bij bijelu ba Shirim, hij zal dan zien, hij zal dan komen onder het baldekein, en hij zal zien deze liederen en lofzang. shenat nulab nei heichala, die uh, aan haar gege aan haar goed gegeven hadden de zonen van de tempel. Sheta lefanaf, lefanav. Dat jij zal staan voor hem, dat jij zal voor hem staan. Dat is het einde van deze mama. En de volgende keer zullen we beginnen met Hashem, de volgende mama, mama, wie is dat?